Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat er wordt gewerkt aan het terughalen van een Amerikaanse gevangene die in Syrië is opgedoken. De man, Travis Timmerman, zegt dat hij meer dan een half jaar in een cel heeft gezeten en deze week door rebellen is vrijgelaten. De rebellengroep HTS heeft bevestigd dat de man die deze week op beelden op sociale media te zien was, Timmerman is. Hij beweert dat hij zeven maanden geleden tijdens een pelgrimstocht... vanuit Libanon de grens met Syrië is overgestoken en toen is opgepakt. Minister Blinken zei dat hij geen nieuwe informatie heeft... over een Amerikaanse journalist die twaalf jaar geleden in Syrië verdween. Oudbondskanselier Merkel heeft in Amsterdam de gouden medaille gekregen... de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Halsema belichaamt Merkel de geest van vrijheid... waar Amsterdam zich mee identificeert... en is een leider met een standvastige toewijding aan de rechtsstaat. Eerder vandaag signeerde Merkel in de stad haar pas uitgebrachte boek Vrijheid... waarin ze terugblikt op haar leven en carrière. Op dit moment geeft ze een lezing in de Oude Lutherse Kerk. Chipmachinemaker ASML betaalt mee aan nog eens vier woningbouwprojecten in Brabant. En daarmee is de bouw van bijna 1100 huizen veiliggesteld. Eerder financierde het bedrijf al twee andere woningbouwprojecten. De huizen zijn niet voor ASML-personeel... maar voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politieagenten. AZ heeft in de Europa League gelijk gespeeld tegen Ludo Gorets. Uit in Bulgarije werd het 2-2. De Alkmaarders kwamen binnen 20 minuten met 2-0 voor... en leek op een eenvoudige overwinning af te stevenen... maar gaven de voorsprong in de tweede helft in een paar minuten weg. FC Twente speelde ook gelijk. Uit tegen Olympiakos bleef het 0-0. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog... met temperaturen tussen plus 4 in het noordwesten en min 2 in Zuid-Limburg...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 En je moet lachen. Ja, daar heb ik ja, het net over gehad. Ja. Want de heren Bram en Flores, die hebben wij in de maand oktober hier gehad. Mm -hmm. En in september zijn ze ook geweest, maar dat was meer met de pet van Bram. Ah, want dan ja. heeft hij veel matchen natuurlijk nog Philips, uh, ja. op.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 Er zit een beetje een theaterdingetje toch al in. Ja, een beetje een dus, dus elementje in erin. Precies, ja, de ja. singer-songwriter, de, de teksten, mm. teksten leuk aanpakken... en niet alleen maar een leuk meezingertje. Um, ja. ja, dus dat, uh, dat sprak me dus inderdaad aan. En uh, nou in de toekomst gaan we eens een keertje kijken... of we misschien wat samen kunnen schrijven. Ja, dat zou, dat zou wel heel erg bijzonder zijn... Ja. om een uh, soort crossover uh, te gaan bedenken. Precies. Uh, dat, nou goed, we gaan uh, zo dadelijk nog even wat uh, van je horen natuurlijk. Maar uh, zover is het nog niet...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 Dat is wel van de tweede EP. En dat was eigenlijk ook net het nummer wat je in het vorige uur hebt kunnen horen. Papa, dit nummer dat heet Traag naar de hemel. De zoete klanken dalen in het donker.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 Thank you. zo werkt dat. De applaus klinkt weer in de studio, want dat is natuurlijk ook een nummer wat gedragen wordt, als het ware. En het zou ook inderdaad zomaar ook in een theater kunnen passen. Inderdaad, piano erbij, akoestische gitaar. Ik zie het helemaal voor me. En dan mensen die ademloos naar dit nummer zitten te luisteren. Dus dat is een beetje de theater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 Wat heb ik aan? Ik groeipijn, pijn. Ik zet mezelf onderaan. Ik hoor bovenop. Ik hoor bovenop. Ik hoor bovenop. Ik hoor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 Tupperware. Dus die, uh, die twee bands die kun je dan ook zien. Tupperware schijnt uit de Zaanstreek te komen. Wat Capstone betreft ben ik nog niet helemaal uit. Dan moet ik eens even achteraan. Maar ik weet wel dat Vol v uit Amsterdam komt. Want ze hebben regelmatig repeteersessies ergens in de Vondelbunker. De Vondel Daar schijnen ze nog wel eens bij elkaar te komen. Om het een en ander te spelen.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 Heeft die, uh, die EP niet uh, In totaal 8... Er, ah. zit, uh, ja, er zitten drie interludes bij... en dat was een hele oh, grote droom voor mij... Uh, om interludes, te maken. Uh. Ja, interludes. Uh, cappella, close harmony... vocalen die heel dicht op elkaar liggen... en als een soort... Uh, ah, ja, precies. Ah, ja. Zoiets inderdaad. Je had er ook kunnen zitten. <laughs> en die als een puzzel zo in elkaar vallen... Ja, ja, ja. en dan los van elkaar klinkt het een beetje raar... maar samen klinkt het echt als een soort eargass. Uh, ik, zal, ik zal even er iets uh, bij pakken... want dat vind ik altijd leuk... op het uh, moment staande de uitzending... Dan, uh,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 nou, we gaan even nog naar Jong Volwassen luisteren. Dat uh, vind ik eigenlijk best wel een uh, leuk uh, een Leuk inkoop hoor, nou Ja, ja. Dat, dat gaan we nu doen. Dus hier is dus Jong Volwassen. En het gaat best lekker. De dag, je draagt een lach maar als een masker. Want daarachter in gedachten zit je vast. Er lijkt geen goed waarbij je past. Er lijkt geen goeds meer aan te komen. Maar het waait wel over. Voor je het weet, word je weer verrast. En het gaat best lekker.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 het is even moeite om uit bed te komen. Gisteravond net een bolletje te veel. En het liefste zou ik nu nog even verder dromen. Maar dan ga ik niet behalen wat ik wil, dus geef mijn chickie nog een tikkie op de bil. Spring onder de douche, vandaag weer genoeg te doen. Het komt zelden ooit naar voren dat ik me eventjes verveel. Gaat als een trein, we liggen lekker op de rails. Oh, al lijkt ja, kom soms onzeker. Of stapt er iemand uit? Ben je je eindstation vergeten?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 Ik ben nog lang niet daar nog lang niet klaar, maar kan vaker zeggen: ik kan steeds vaker zeggen het gaat best lekker met mij oei, oei. Oei, oei. Oei, oei. Oei, oei. But I never digest it. Cool myself, a sinner. Cause I spit it out before dinner. I'm not hungry enough to fill my body. Cool myself. It's up to choosing for another rejection. <laughs>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 Ja, nou qua optredens uh, zijn we bezig met uh, maar ja, midden uh, volgend jaar, dus uh, ja, mei, mm -hmm. hè, mee. Ja, leuk. <laughs> dat is altijd wel een maand waar ja, ik ja. graag uh, actief in wil zijn. Uh, maar dat gaat voornamelijk uh, in eerste instantie echt over het, uh, het maken van uh, een daadwerkelijk een voorstelling. Mm -hmm. uh, ik heb daar ook uh, vanuit een uh, cultuurfonds um, wat uh, subsidie voor gekregen om dat echt te gaan ontwikkelen. Het Haapop. Nee, dat was uh, het had landelijke. Had gekund inderdaad. Ja, ja. Nee, het landelijke cultuurfonds. De landelijke cultuur. Uh, ja, ja, ja, dus echt daarom uh, daar dieper in te duiken van okay, hoe maak ik hier nou een, een voorstelling van? Dus echt inderdaad, volledig volledige stap weer terug dan naar het theater. Mm -hmm. um, en qua releases um, zit er uh, nog niet heel veel nieuws in de maak. Maar ik wil heel graag een akoestische uh, optreden.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 Misschien ah. een beetje kagon, een beetje, een beetje percussie. Uh, ah, ja, dankjewel. Gewoon net wat instrumenten waar je, wat je misschien niet uh, ah. ja, per se verwacht. Ah, dit is een beetje een, een, ja, een grote huiskamer, om het even netjes ja. te zeggen. We hebben hier ook uh, wel mensen uh, gehad die uh, bijna uh, dit, deze studio op de grondvesten deed trillen.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 Lost in wintertime, no gifts, no hope, no northern light. Santa is no friend, no friend of mine. Santa is no friend, no friend of mine. I lit the candles. Hey! I decked the halls, but he. Have me ever.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 Cause she's the kind of girl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 that buys everything she sees. gone my fate by joining the brave, trying to fight for what's right, but I'm broken and tired.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 Sings a stunning, flawless song she is struggling to dance on her wire But it's somehow unconvincing But I'm in love with her dissonance too They make for a powerful and sublimely potent synthesis